Zoals u allen weet is ons programma gebaseerd op de Assische volkstaal, maar we hebben er geen bezwaar tegen ook dialectwoorden van andere Brabantse gemeenten te behandelen. Bellen dus maar. Zoals vorige week al bekendgemaakt, hebben we het gehad over termen uit de taansfeer van de dakbewerkers en de schoenlappers. Toch even een klein overzicht. We hadden het over lucarnes en over kapellekes. En graag een woord van dank aan uh, Chefke de Ridder van de Stationsstraat die ons technische tekeningen bezorgde uh, met vooraanzichten, zijaanzichten en al wat iets meer zij. Bedankt, meneer de Ridder. Een uitgewerkte opening in het zadeldak van een huis dienende om de ruimte te verlichten Onder de kapconstructie is een lucarne, uit het Franse lucarne, dat op zijn beurt verwijst naar het Latijnse luxe en dat natuurlijk licht betekent. Meestal is zo'n lucarne een constructie bestaande uit een houten lijst, die in het verlengde staat van de buitenmuur van het huis. Aan de zijkant een tweede zelfde driehoekige vlakken heeft en aan de bovenzijde een vlak of een hellend vlak vertoont. Was die lucarne uitgebouwd met een spitsdak, dan sprak men van een kapelle een kapel, of een kapellenvenster, een kapelvenster. Bij gewone zadeldaken waarin lucarnes of kapelvensters zijn uitgewerkt, gaan de kepers van, van het bovenste dak altijd naar de kroonlijst die bij ons de corniche heet, uit het Franse la corniche. Dat allemaal uitleg dankzij onze vriend Jeff de Ridder uit de stationsstraat. Een Frans dak, daarover kregen we ook nog meer uitleg. Want voor de corniche boven deze daken gebruikte men een kleine, oh ja, een klein ogenblikje, dus Frans dak, ja. Uh, die uh, uh, Jefke de ridder, gaf ons het woordje spijter op. Wat is een spijter? Dat is een afloopbuis en die werd meestal met een lodenbuisje gemaakt die enkele centimeters beneden het seis, buiten het zijspuk een stuk van deze corniche aangebracht werd om het water af te voeren. En wat deed men nu aan die spijters? Meestal knipte men onderaan deze buis in tipvorm stukjes weg en men plooide de overgebleven deeltjes naar binnen om de kracht van de afvoer af te remmen men plooide deze buis zodanig dat het water tegen de pannen of tegen de leijerspoot en al zo afliep naar de lagere corniche. Er zijn in Assen nogal wat modellen te zien van die Franse daken, maar er moet worden gezegd dat in tegenstelling met de gewone daken of de daken met lucarnes de kepers van het bovenste dak nooit rechtstreeks naar de corniche toe gaan, maar wel eerst naar wat hij noemt een raabalk. En vanuit die rabalk vertrekte dan een keper naar beneden, naar die corniche. En daar zit dus het uh, Frans dak op. Dus het uh, Frans dak is eigenlijk geen uh, dak met een uh, V-vorm, omgekeerde V-vorm, maar een gebroken lijn. Allemaal technisch, maar dankzij de tekening van meneer de Ritter is dat nogal duidelijk geworden. We hadden het ook over een Ossenhoog. Een ossenoog is duidelijk ossenoog, komt in de algemene taal niet voor, al vinden we in het WNT wel ossenoog als vertaling en geeft als verklaring op een rond of een ovaal eh, dakraam. Dit is duidelijk een vertaling uit het Franse uit de buf en Janneke wist ons ook te zeggen dat er nogal wat uit de buf te zien zijn in assen. En dan ging het over de Mansarde, maar die kennen we ondertussen als een zolderkamertje genoemd naar de Franse architect François Mansart, die dus meestal, ik zal zeggen, meest, meestendeels in de 17e eeuw heeft geleefd. We hadden het ook over een annex, dat is uit, duidelijk weer uit het Franse annex, dat een bijgebouw is, of een bijkeuken. Alweer een tekening van meneer de over die uh, spreiden waar we het vorige week over hadden, en waar Louis van Hemerijk ons heel wat over verteld had, en dat schijnt dus allemaal goed te kloppen. In verband met die uh, uh, uitwerkingen van daken zijn we gekomen bij anternoos. We weten wat een anternoos is. Louis Cadouard sprak over martelé glas. Dat is een Franse term, martelé, uit het Frans uiteraard. Dat betekent gehamerd, dus door hameren bewerkt. En dan is er een hele reeks van woorden die te maken hadden met de taansfeer van de schoenlapper. En dan kregen we een, kof, een contrefort van het Franse maar bestaat ook in het Nederlands. En dat betekent dus hielstuk, hielversterking. In feite is het dus een stuk dat tegen iets aan werd gezet, in dit geval de hiel, om die hiel te versterken. In feite was dus de contrefort een uh, belegstuk. In Lasse heb ik gehoord dat men de contrefort kon afternen. Hij is zijn afgeturnen. Ja, De tige komt van het Franse latige, dat betekent schacht. Het been ook en Louis Catoire wist ons te zeggen dat de tige ook een element was in de bijnaamgeving. Uh, liest is duidelijk het woordje leest, kennen we nog uit het midden-Nederlands, is een model, een vorm uh, van een voet. Een moeilijker woord was dampagne, dat werd ons bezorgd door onze vriend Marcel. Dampagne of ampagne, dat komt ook van het Frans, je ziet dat nogal wat termen uit het Frans zijn ontleend. Namelijk l'ampagne en dat is het bovenleer van de schoen. Een andere technische term uit de schoenbewerking is cambruur. En dat komt van het Franse la cambure en dat betekent de welving. Marcel van den Bossen die zelf schoenen heeft gemaakt vertelde ons over het ...pinnen van zolen, en dat pinnen schijnt algemeen Nederlands te zijn... ...met een pin steken of prikken, en we vinden zelfs in het woordenboek pinnen ...en daarover had Marcel het natuurlijk zeer duidelijk. Wij kregen nog een aantal termen op van schoenen. En nu moet ik even zeggen dat uh, dit een moeilijkheid is geweest. Uh, wij hadden het over de duc de guise. Ik heb die duc de guise in het uh, woordenboek, het Franse woordenboek, gevonden... Het is een historische figuur, uh, waarschijnlijk zoals uh, Molière en weet ik veel, maar we vinden er geen verwijzing naar een, uh, een uh, schoen toe. Dus uh, nog even zoeken of we die Duc de Guise niet als uh, schoenterm vinden. Maar het heeft in ieder geval te maken met een schoen. Misschien dat luisteraars ook buiten als ze weten wat nog Duc de Guise zijn. Iets gelijkaardigs hebben we met de garçon de café. Ook dat is natuurlijk een duidelijk Franse term. Het zal een of andere gemakkelijke schoen zijn, maar als schoenterm vinden we die term niet terug. Zie daar, nee, het overzicht van de oogst van vorige zondag.